VVD-leider Rutte zegt dat zijn voorstel om zelf een concept-regeerakkoord te schrijven nu van de baan is. Vanochtend liet PVV-leider Wilders weten dat wat hem betreft de onderhandelingen over een rechtskabinet alsnog kunnen worden voortgezet nu het CDA-kamerlid Klink is vertrokken. CDA en VVD reageerden daar positief op. Zojuist is een kamerdebat met ex-informateur Opstelte begonnen over de mislukte formatie. D66-leider Pechtold zei dat deze formatie een fars begint te worden. Hij zei dat de afgelopen week slecht is voor de politiek als geheel en bijdraagt aan het chagrijn in de samenleving. GroenLinks-leider Halsema zei dat de formatie zich voltrekt in een sfeer van provocatie en polarisatie. Als dit de toon van de formatie is, wat voor regering wacht ons dan? Vroeg ze zich af. SGP-voorman Van der Staaij typeerde de gang van zaken als de formatie van de verrassende wendingen. Demissionair premier Leterme van België weigert voor een Nederlandse rechter te getuigen in de zaak. Gedupeerde beleggers willen dat Leterme, net als Nederlandse politici, wordt gehoord over de ondergang van het bank- en verzekeringsconcern. De beleggers vinden dat ze twee jaar geleden om de tuin zijn geleid. Ze kregen toen te horen dat de Nederlandse bank- en verzekeraar van de ondergang was gered, maar vijf dagen later bleek dat niet zo te zijn. De wielrenner Andy Schleck is in de tiende etappe van de Ronde van Spanje niet meer van start gegaan. De nummer twee van de Tour is met zijn teamgenoot Stuart O'Grady... door de ploegleiding van Team Saxo Bank uit de koers genomen. Volgens Deense media hebben ze interne regels overtreden. Teamleider Björn Ries zegt dat de verwijdering van het tweetal niets met doping te maken heeft. Schleck en O'Grady zijn aan hun laatste koersen bezig bij de ploeg van Ries. Ze vertrekken na dit seizoen bij, naar een nieuwe Luxemburgse formatie. Het weer van het zuidwesten uit wordt het geleidelijk droog. De maxima liggen rond 16 graden. Morgen veel buien, het wordt dan 18 graden. Na morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.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 Girls are joy, she don't play around, she's right to the point. My I know. the day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 In Zandvoort, de zomer, ja. op CFM.